Het verleden, de gevallen soldaat, de zwart en de vochten voor ons dagen raad. Geschiedenis van ons vaderland, Een oude leer verboden door links. Een keer op keer deze oude helden en recht door zee gaan we les op de ruiter. En die werp zee. Ze streden voor ons heden. De Hetzelfde woord. We streden vol moed voor de oude leer. Het trots met onze kameraden trouw en eer. Jonge stormers waren ware krijgers. Ze werden opgeleid tot dappere leiders. Ze moesten ons land na een zware tijd leiden.